Ja, ja, in ieder geval mijn naam is John Jongop hier en uh, dit is Vrijde Radio en uh, ja, laten we beginnen met goud, zullen we bitcoin in de en de staatsschuldmeter? Zullen we, vergenen, we beginnen met de staatsschuldmeter? Die ja, zat op dus vier, ik... ja, die staat op 471,5 miljard in het rood. En nu gaan we naar de cijfers uh, die in het groen staan. Goud? 1286 nou, uh, dollar per ounce. Het is net, uh, net omhoog gegaan, omdat we... Dollar omlaag gepraat wordt. Door Trump, neem ik aan, of een van zijn ja. voerders. Trump. Trump. <laughs> Oké, okay, en de, de olie? Olie die staat op 52,89. Is een beetje gestegen, maar nu weer wat omlaag. Oké, okay, de bitcoins. En de bitcoin die doet 1131 euro. Oh ja, dat is ongeveer 100 euro omhoog gaan deze week. Ja, dat is weer wat gestegen, ja. Doen de andere de, de concurrenten nog wat te gekke dingen? Dash en Ethereum enzo? Uh... Deze is de laatste 24 uur 9,7% omhoog. Litecoin 21,8% omhoog. Zo. 10 euro. Uh, uh, Ethereum 6,7% omhoog. Dus ja, het staat weer allemaal, allemaal in het groene. Maar...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 Demissionair minister is die. Oh, ja, demissionair. Ja, ja, zei, oh ja, ja. Tuur, ze zijn er nog niet uit. Ja. Allemaal demissionair. Demissionair, ja. ja. Uh, Plasterk wil, uh, onze demissionair uh, minister die wil, uh, ja, die wil uh, lijken gaan pikken, hè? Toen Prader. Ja, ja soms gaat, uh, gaat er wel eens iemand dood en die erfenis die wordt dan niet opgehaald. En Plasterk zegt, nou nee, dat moet allemaal naar de naar de vadertje staat toe dan. Het is duidelijk dat dat van de overheid is. Waar gaat het nu naartoe? Ja, nu is er een. Ja, er is nog een site. Voor gedeelte gaat het al naar de overheid. Maar er is een site: slapendetegoeden.nl. En als dat banken doen, een rondje bij andere banken als er iemand overleden is en dan. Dan laat het een aantal jaar staan. Uh, kijk eens of het uiteindelijk, na 20 jaar, dus wordt het beschikbaar voor, re, voor rechthebbenden, geloof ik. Vorig jaar kwamen al 278 nalatenschappen via het Rijksvastgoedbedrijf in die kast terecht. Samengoed voor 545.000 euro, dus dat is niet echt veel geld. Maar nu slapen we het tegoeden up gelijk naar de Rijksvastgoedbedrijf. En dan gaat het om tientallen, tientallen miljoenen.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 Maar ja, het is natuurlijk sowieso raar dat het dan allemaal naar de straat toe gaat. Het lijkt me dat het logisch is dat het allemaal uit het Rode Kruis toe moet. Maar er staat nu financiële instellingen zoals verzekeraars banken mogen het geld nu nog houden. als ze geen nabestaanden of andere aankerven okay. namen melden. In Nederland zijn het jaarlijks 100 mensen die, geen, uh, die overlijden zonder dat er iemand aanspraak maakt op de laanlatenschap. Ja, het kan er vaak ook wel zijn als, dat mensen vermoeden hebben dat iemand eigenlijk heel arm, ja, dat iemand heel arm is. Oh, en als die doodgaan, dan zullen vast schulden zijn. Dan blijkt het gewoon stiekem een miljonair te zijn. Ja,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 Waarbij mensen, het nou ja, zijn vaak internationale studenten, maar ook iedereen een beetje in het, uh, ja, laten we zeggen, het alternatieve nieuw-eid-circuit, dan gratis uh, uh, gaat eten en gezellig met elkaar probeert te maken. Ja. En dat doet hij dan. En uh, nou, toen, toen moest, werd hij ineens uh, uh, ja, tegengehouden: van uh, ho, ho, ho, dat kan zomaar niet, want. Uh,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 Dus uh, nou, daar moet dan ook uh, voor betaald worden. En, uh, een hoe, vorm van hoe, hoe gaan we het berekenen? Moet je dan uh, wel weet, met, uh, drie spruitjes en uh, een paar verse naar de belastingdiensten? Nou, een betaalmiddel. Nou dan. ja, er werd, al, er werd al opgeroepen om dan inderdaad gewoon, uh, gewoon fruit naar de belastingdiensten te sturen. Gooien. Dat is normaal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 en, en het is ook zo, gewoon zo grappig dat, uh, dat uh, de trucjes waarmee je dan wel belasting kunt, nou ja, ik weet niet of het ook we benoemen, ontwijken of ontduiken, ik hou, ik hou het maar even in het midden. Dus de trucjes, uh, die, zijn, uh, die zijn misschien nog absurder. Hè? Terwijl, uh, terwijl iedereen nou ja, met een beetje normaal verstand uh, kan gewoon uh, uh, doorhebben wat er hier aan de hand is.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 Eh, wat je gewoon kent eh, van, eh, eh, laten we zeggen, de slager geeft een jogging een plakje worst of zo, dat dat eh, straks allemaal <laughs> onder eh, regels valt. De Belastingdienst, die langs, die snijdt de helft eraf maar die geeft ja, ja, ja, ja. <laughs> een ja. nou, is in Pappo, daar kon je de centrale bank, kon je... Koeien, geiten, koelkasten eh, als onderpand geven. Um, die, dus die, die waren al zo ver heen. Zeg maar. En het is een teken van hoe ver de overheid heen is dat ze zeg maar, op de bodem van de berrel dit soort mensen zitten af te schrapen. Zeg maar. ja, ja, ja, die man is ook uh, verschrikkelijk uh, van onder de indruk, weet je wel. Uh, en dat wordt gewoon niet meegenomen van uh...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 Oh, was dat de ene met die telefoontjes? Uh, nee, nee, nee, nee. Dat is een ander, uh, okay. dat was een ander iets. Dat was een uh, heel groot, uh, heel groot, uh, landelijk falen. Nee, daar hoort dit niet bij. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dit ging dan over, uh, dat, dat ging het toen over, dat uh, ouders, of weet heet dat, die ouderen, die moesten, zeg maar, uh, extra betalen als zij extra wouden douchen. Oké. Okay. En daar liepen zij toen al... Uh,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 Dat ja, kan niet ja. veranderen. Ja, er is ja, ook wel nou, een, nou, een, een ja, bote van 500 euro gedreigd, geloof ik. Ja, ja, als ze ja, dan toch ja, ja nee, die taal wordt inderdaad wel gebezigd uh, hmm. van uh, uh, bijvoorbeeld aan uh, de mensen van uh, zelfs aan de secretaris en andere bestuursleden van de, van, uh, de cliëntenraad uh, en zo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 ja, dat is gewoon redelijke armoede, behoorlijk zelfs, ja. Uh, nee, maar goed, ja, wat is jouw mening hierover? Wat, wat was er sowieso mis met de zorg? Uh, volgens jou, uh, Peter, want uh, volgens mij, ja, ik kan een hele hoop vertellen erover. Want, want volgens mij, het is zwaar overgereguleerd. Ja, dus, uh, de ouderen, uh, wordt hun, eigenlijk hun geld moeten ze onder fiscale dreiging in een constructie stoppen tijdens hun leven. dus is hun werkzame leven en dan kunnen ze daarom terug bedelen als oud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 ...heeft de leverancier ook een leveringsplicht. En uh, het wil ook niet zeggen... Uh, ...het is met energiecontracten tegenwoordig ook zo. Uh, het is maximaal een jaar. Dus uh, ja. Ja, en als je natuurlijk slecht eten levert... ...dan heb je gelijk al een reden om, uh, om het op te zeggen, denk ik. Tenminste, het zo ja. zou normaal in een contract moeten staan. Ja, ja. En, en elke rechter zou gewoon zeggen van... Uh, ...ga eerst gewoon in gesprek. Ja. Huh?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 En ja, vertel, wat is er aan de ja, hand? Het op? gaat over een gehandicapt kindje en de, de dokters zeggen, nou we zijn uitbehandeld. En die ou ouders die wilden nog een extra behandeling doen. Die nog, wilden, wilden nog eens proberen. En dat heeft de rechter nou verboden. Dat betekent dat het kindje dan dood gaat. Ja. Okay. ja, maar ja. dat ging niet sowieso. Dat is zeg maar hè, de... Dat is hij ook de hoogheid tot zijn twintigste gered geloof ik. Okay. Nou dat, dat, goed, dat, is, dat heb ik dan nog niet in dit... Uh... Ik ken dan alleen maar het NOS bericht. Hè, wat, wat ik daar dan in zag hè, is... Uh... Zoals ik het las was het dan...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 uh, uh, de kans dat uh, artsen uh, uh, uh, een kind uh, opgeven, uh, dat is gewoon bijna niet heel. Jozef uh, Mengele, zeg ik dan. Ja, ja, beter.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 Een heel zwaar eh, onderwerp, want eh, als artsen bijvoorbeeld zouden dwingen eh, of zeg maar, eh, nou ja, niet dwingen, eh, heel erg aandringen van, eh, nou, het kind is heel erg ziek, eh, wil je meedoen eh, aan een medisch experiment? Ja, Dat zijn de poppen ook weer aan het dansen. Waarom? Omdat mensen dan een soort bepaalde zinloosheid voelen. Van, het gaat helemaal niet om het kind. Dit gaat om het experiment.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 Maar op een gegeven moment heeft, voegt het niks meer toe aan de kwaliteit van het leven. Om er nog medicijnen in te flikkelen. Ja, ik denk dat we, dat we hier nog een hele tijd over kunnen hebben. Maar uh, zullen we maar verder gaan. Ja, ja, ja. We hebben nog een, twee, twee berichtjes. Zullen we alle twee nog doen? Of, uh... Eén bericht, want dit was ook, een heel zwaar, dit is ook wel een heel zwaar onderwerp. Ja. Je moet er ook te lang over doorhalen. Nee, ja, er valt verder ook niet heel veel meer aan toe te voegen. Maar ja, behalve dan dat ik nog een keer kan herhalen. Uh, uh, dat... Herhalen, maar dat zou ik niet doen. Nou ja, niet aan het bericht zelf. Dat ik me gewoon kan verbazen. dat ik dan op Facebook uh, een what the fuck reactie zie. in, in zo'n gevoelige zaak. Uh, ja, ik, kan, uh, ik verbaas me daar niet over. Nee, omdat het is ook. dat doen mensen tegenwoordig. Alleen, uh, zeg maar, de zwaarste. medische kant eraan vraag misschien om een andere reactie dan uh, what the fuck. Ja, what the fuck is natuurlijk gewoon dat een rechter beslist die zomaar overleven of dood uh, van iemand. Ja, ja, dat is wat rechters doen. Uh, ja, dat, uh, dat is een beetje vreemd, ja. Dat is natuurlijk een staats die... Uh, ja, het is, het is een rechtelijk monopolie, dus als in, een, in een vrije samenleving zou, zou je kunnen kijken wat gebeurde met de conditiekring van deze organisatie, net zoals wat er met de conditiekring van United Airlines gebeurt. Ja, en daarnaast als die ouders heel veel geld hadden gehad, dan was natuurlijk geen issue geweest, want dan konden ze wel zo lang doorgaan. Ze hebben een donatie en een geld binnengekregen. Oh, oké, okay, oké. Okay.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 Dat is eigenlijk... Nou, nee, nee, om die licentie te krijgen moet je gewoon. Ja, laat ik zeggen, in Nederland gebeurt het ook, maar dan is het meer op een kleinschalig uh, niveau. Dat dan uh, de doosjes wijn uh, bij de ambtenaren toestaan. Dat is inderdaad zo'n persoonlijke bedrag, maar dat is natuurlijk altijd heel, heel vreemd van uh, in welke zak verdwijnt het.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 telefoons afluisteren en invallen doen en computers leegpullen enzovoort. Ja, ik denk dat het werkverschaffen is, Dan die mensen ook weer wat te doen van de vio. Dat ook, dat ook, maar ik denk, wat ik denk, als ik een gok mag wagen, is dat ze gewoon heel nieuwsgierig zijn naar hoe andere dingen in de boeken staan en dat soort dingen. Als ze kunnen ze wat van leren. Ja, ze willen denk ik weten of die Nigeriaanse olieminister meer betaald krijgt dan de Nederlandse, dat ja. is uh, nee. zelfs de reden dat, nee, mensen, dat, dat de quote 500 zo goed verkocht wordt. Want we weten wat de ander verdient. Ja, dat uh, nou, is maar een gok hoor. Ja, dat kan ook schuld zijn, want misschien hebben ze daar schuldgevoel over dat ze steekpenning hebben betaald en dan kan je een boete opleggen. Er staan geloof ik ook weer boetes op, ze krijgen dan weer een boete waarschijnlijk ook van de Europese kant dan, En van de Amerikaanse uh, overheid, Corhead, omkopen van... Een Nigeriaanse minister. Ja, uh, was dat niet een paar uitzendingen geleden? Dat je dat er gesproken werd van. Uh, van uh, dat als je een beetje aan het schuimen was of zo. dat de belastingvond. dat je het maar beter wel kon aangeven. dan had je niet nog of geen last van hun, zeg maar. <lacht> nee. uh, uh, en de, ja, er was dan de grap van. oh, misschien is dit dan een soort opsporingsmethode of zo.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 Um, ja, het is een, uh, de, hij krijgt een, een dwangsomme opgelegd om mensen weer in dienst te nemen die hij ontslagen had. En dat is natuurlijk, ja, in de libertarische zin is het van, je blijft bij elkaar als je uh, allebei happy bent met, met de, af, uh, de regeling en je gaat uit elkaar als je niet happy bent, als er één van twee niet meer happy is. Maar nu worden ze dus weer gedwongen bij elkaar te zijn door de rechter met een boete van 10.000 euro, uh, erachter een dwangsom en dat gaat om drie medewerkers die om uiteenlopende redenen ontslagen zijn, maar de vakbond de FNV had de sterk vermoeden dat het bondslidmaatschap en het gegeven dat ze opkwamen voor hun rechten redenen voor ontslag waren. Dus de FNV daar proces voor aangevoerd en nu zijn ze gedwongen weer bij elkaar. Als je dat bij een relatie zou doen, een man en een vrouw die uit elkaar willen, omdat ze een slaande origine hadden, en dan gaat de rechter zeggen: hup, boom, gedwongen bij elkaar met een dwangsom met 10.000 euro erbij. Want ik vermoed dat het ging om uh, nou, een reden die volgens hen niet geldig was. Ja, die, die lui wilden dus gewoon meer salaris en dat kan leren. leren. Zou de CEO's afspraak niet naleven en buitenlandse chauffeurs zouden daarbij worden uitgebuit. Dus uh, ja, oh. voor, komen we voor de buitenlandse chauffeurs op, ook altijd. Uh. Ja, nou ja. ja, dit is dan uh, echt een... Uh... Een soort red flag, letterlijk misschien, in het, arbeids, in het arbeidsgebeuren. Dus ja, dit is inderdaad wel oud vakbondsdenken. Waarbij er gewoon gestreden is voordat je, laten we zeggen, dat je in ieder geval gewoon in een normaal, in een onderhandelingspositie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 Eh, nou wil ik nu absoluut niet zeggen dat dat hier het geval is, dat, dat, eh, omdat dat is gewoon te moeilijk om te oordelen. Eh, x, x, eh, vanuit mijn geschiedenis zeg ik juist in, in eerste instantie, nee, eh, dat is helemaal niet het geval. Eh, maar eh, dit gaat dus meer om de vraag van, hebben werknemers ook eh, rechten? Nou, dan zal Peter of eh, Johan, eh, misschien beide gelijk zeggen, nee, ik weet niet, wat zeggen jullie? Thank mm -hmm. you. <laughs> niet. <laughs> ik ben er aan... Proces kijk, een vakbond. Eh, ik denk dat een vakbond ook traditioneel meer een agressieve organisatie was. Die picket lines had en daarmee ja, iedereen in de lijn dwong. Dus, dus eh, als eh, de werkgever zei, nou ik wil, met, ik wil Pietje in dienst nemen. Dan gingen ze gewoon de zaak afsluiten. Zodat hij eh, Pietje niet in dienst kon nemen en hun niet kon ontslaan. Dat was altijd een... Eh, het was, het was een, altijd al een, een, een gewelddadige organisatie. Uh, ja, en in Amerika uh, stond uh, de vakbonden uh, bijvoorbeeld ook echt gewoon. Uh...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 Van dat, het, dat de werkgever met heel veel regels uh, werd opgescheept. Ja, en de werknemer misschien ook uh, met te veel uh, valse beloftes werd uh, opgescheept. Van dat je bijvoorbeeld uh, oneindig om uh, loonsverhoging uh, kon uh, vragen. En het kan ook zijn dat uh, de bol zich nu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 He, dus je kunt uh, dingen goedkoper verkopen, aandelen, uh, in aandelen handelen. Het is helemaal een uh, leuke business. Uh, ja, ik zou het eens proberen, want zo makkelijk is het ook weer niet. Uh. Oh. Nee, ik wil wel wat bekijken, je hebt wel wat kennis nodig. Jawel, nou, maar... Uh, uh, ja. zit je van, je, en dat uh, is ja, niet verstand vanuit joh dan maar goed, maar vanuit, uh, ja. vanuit arbeidsperspectief, hè, dan moet je dus ook uh, zien van...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 En dat, dat is interessant vind ik zelf, want veel van de onvrijheid die we voelen is meer een mentale onvrijheid dan de onvrijheid die de overheid ons oplegt, vind ik. Um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 Dat je gewoon zegt ja, uh, wat kan ik doen voor de ander, dat die ander iets voor mij doet. Uh, en ook niet meer dat gevoel hebben inderdaad dat je ander iets verplicht bent. Uh, ik vond het zelf ook wel een hele goeie. Ja. En, uh, nummer 9 is de utopia valkuil, die jij benoemd. Uh, dat de eerste wereld moet veranderen.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 en de wereldverbeteraars hebben de rol van de kerk overgenomen. Ja, ja. u nou. terug over de utopie. Misschien uh, wat van, uh, van toepassing is op de libertariërs. Die een soort libertopia uh, willen hebben. Voor de, en dan voelen ze zich eindelijk uh, libertarisch of zo. Ik had van iemand wel eens gehoord, ook een bekende libertariër... die zei van, uh, er wordt vaak wel eens de, de pursuit of happiness aangehaald. Je hebt de right to uh, freedom, liberty en the pursuit of happiness...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 dat het toch allemaal zo'n gangetje doorgaat, zeg maar. Van, nou ja, ja. Heeft Trump erin gestemd... en heel veel mensen er heel erg druk om gemaakt... Of Trump te veel daar worden. En, nou, we hebben nog nou. steeds een ja, obama -care en bombarderen Syrië Syri gaat ook gewoon door. Nou, niet ge gaat gewoon door. Volgens mij is het in, in, in high gear gegaan uh, eigenlijk, toch? Ik bedoel, volgens mij is hij nooit zo gebombardeerd als nu met Trump. Nou, of... uh, Obama nou. heeft er al 12.000 bommen op gegooid, hoor. Dus uh, Trump zit nog maar bij 59. Okay. Dus hij he heeft Obama ja. nog wel ja. niet... Gehaald. Ja, dat is waar. De meesten de meeste waren, nee, nee, meeste waren, huh? meeste waren mis van die Tomahawks. De ja, meesten waren mis van die Tomahawks, heb is ik gehoord. Is zeker? Ja, ja, ja, ja. ja, dat was er, ja, oh, er een oude Tomahawks uit de 80 jaren ook. Een hoop tegen de berg aangevlogen. Ja, ja tot die, de helft die ging hard. nog op steenkolen. <laughs> ja, ja, ja. Nee. Ja, die konden niet zo hard optrekken. Er. Het erger erge was dat, <laughs> dat Trump die heeft dan aandelen in die fabriek van die Tomahaks. Dus zijn aandelen gingen weer omhoog.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 Ja, of dat je een project doet en dat zie je vaak bij IT-projecten, er is zoveel geld in gegaan dat ze zeggen, ja, weet je wel, hoe moeten we nou 20 miljoen, als we niet doorgaan, kunnen we heel moeilijk 20 miljoen rechtvaardigen van afspelling. Er is ook zo'n Is dat die zegt, ja, je haalt een beetje financiering binnen en dan breek je de straat open en dan zeg je, ja, het geld is op, maar we kunnen het natuurlijk zo laten liggen, maar we zouden het liever opmaken en dan komt er weer een beetje.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 Uh, door heel veel mensen over de uitzwaaidag voor Silvana Simons. Hè? Uh. En uh, die heeft uh, het OM, schijnt die mensen, een twintigtal van die mensen, uh, uh, aangeklaagd te hebben. Uh. En ik ben benieuwd of dat, dat gaat gebeuren, maar ik, ik, ik zeg het als grap hoor. Ja, er is eentje die vandaag al 90 dagen uh, werkstraf, uh, taakstraf gekregen of zo.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 imitatie of zo, ja. of uh, uh, hitsig, of uh, nou, uh, hetse bedoel ik. Ja. Um, maar er is een op die uh, zegt van nou, een Belg gaat de kanaal overzwemmen, hè, we, tussen Frankrijk en Engeland, en dan uh, is hij vlak bij het einde en dan zegt hij ik ga moe, ik, ik, ik ga terug. Uh, ja, ja, ja. <laughs> dat is eigenlijk het omgekeerde ja. van de previous investment track. <laughs> um, ja, even kijken hoor, welke hebben we nog meer? Um, nummer 13, dat is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 de overheid weer over jou of via je kinderen. Precies. Ik denk dat ook dat het handig is om eh, te focussen op kostenbesparing in plaats van inkomstenvergroting. Want de extra inkomsten worden extra zwaar belast. Klopt, en klopt. extra besparing wordt helemaal niet belast. Of ja. Komt eigenlijk naar je toe. Je hoeft niet altijd alles in, in geld uh, te hebben. Ja, je kan ook goud en zilver. Zilveren ja, munten bijvoorbeeld...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 ontwikkeling is niet te stoppen maar ja je kan er net zo goed mee meelopen inderdaad al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 De, ...de situatie waarmee je dat aangaat... ...is bepaald niet de situatie waarin het uh, evolueert. Ja. De overheid, alle, alle wetten van de overheid... ...die komen niet ten laste van werknemers of zo. Maar misschien is het wel? beter of... om het gaan outsourcen dan. Dus dat je, dus je woont dan wel zwaar in Nederland... ...maar je zet je bedrijf in een ander land of zo...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 Je een soort verschil tussen hu huisslaven en veldslaven, zeg maar. Dat ja, is een ja. beetje ja. verschil tussen. Ja, dan, dan, dan, dan, daarnaast heb je dan als buitenlands bedrijf kan je weer uh, uh, dan heb je allerlei, weer allerlei voordeeltjes, zoals geen venotschapbelasting in, in Estland, Letland, uh, weet je wel. ja.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 het gratis okay. te downloaden. Ja. Oké, okay. dus, uh, ik, uh, ik heb terwijl Frank uh, sprak, uh, had ik het boek voor okay. me. Even kijken hoor. Uh, Gewoon bij mises.org of zo. Uh, ik moet, uh, dan moet, moet ik even geschiedenis induiken. Ik wist niet dat dit onderwerp uh, <laughs> uh, op zou komen. Uh, Opnieuw. Uh,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 Die jullie uh, wel bekend zijn, het, neem ik aan? Ja, ja zeker. Nee, nee, ik ben niet van de namen. <laughs> Wat ben jij niet? <laughs> ik ben ja. niet van de namen, uh, nee. Oh, oh, nee, dan... Zij um, uh, zijn redelijk optimistisch, altijd vrolijk. Ja. Um, uh, Walter Blok uh, uh, ja, vindt het altijd leuk om, om, om aan de ideeën te werken. Ook al is hij niet erg optimistisch over de toekomst misschien. Uh, Peter, ben jij een uh, optimist over libertarische ideeën? Of, of, of gewoon over de wereld?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 Ik van het Facebook waar jij zit, maar. We worden er toch mee geconfronteerd hoor. Ja, maar de socialisten. Ja. Ja, je wordt ermee geconfronteerd. Maar als je niet wil, dan hoeft het niet eens. Nee, maar, uh, het is wel zo dat de socialisten in, in de normale wereld. kunnen je dwingen om, om je geld af te stappen. Ja, ja, ja, ja.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 gewoon. Uh, juridische hulp vinden via het internet voor een laag bedrag. Dus nou, ja, dat ja. zijn wel grote. Uh, dat is wel een grote vooruitgang, denk ik. Ja. Na, na, na zoveel positiviteit is wat even uh, <laughs> tijd voor een. Uh, <laughs> een, <laughs> een beetje realiteit. Dit was <laughs> ja. een handelijk ja, een <laughs> uh, ja, verhaal. Nou ja, want ik heb van de week uh, was er uh, zo'n ted talk van een of andere. Uh, uh, onderzoeker uh, naar uh, internetfenomenen en hij, uh, hij rakelde het verhaal van Justine uh, Sacco Justine op. En dat um, is de dame die, um, uh, terwijl ze van Londen naar Zuid-Afrika uh, vloog, had ze uh, getweet Going oh, to ja. Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white.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 kan je er ook weer doorgaan natuurlijk. Het is maar één klik en je bent weer weg en dan ben je een paar seconden kwijt of zo. Ja, want uh, zitten jullie vaak op YouTube? Of? Ja, ik zit heel veel op ja. YouTube. Ja. Maar dan is de, er zijn vier uh, hoofdmenu-items volgens mij, tenminste op mijn mobieltje. Kijken. En één ervan is uh, Home, de ander is uh, Trending, de derde ja. is uh, abonnementen. abonnementen en de vierde is uh, jouw lijsten hè? En, en je historie, toch? Dus, dus jou, jouw uh, speellijsten. Oh, ja, ja, ja. En, uh, en het grappige is dat ik nooit die trending aanklik. Mm -hmm. <laughs> Want als ik trending aanklik... Dan denk ik, daar ga ik een hele andere wereld in, van, van bagger. <laughs> Weet je niet? Ja. Heb ik, ik heb maar uh, drie dingen trouwens. Home, trending en abonnementen heb ik. Maar uh, ja, ik ga ook nooit naar die trending. Inderdaad, home, <laughs> daar krijg je suggesties en abonnementen. Ja, ik, ik ben in de, eigenlijk nog nooit geweest. <laughs> nee, home, maar maar je close. maakt me nou wel nieuwsgierig. <laughs> <laughs>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 video's volgens mij niet, uh, er zitten geen reclames vooraf.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 Nee, wel Pepsi natuurlijk ook laatst met een reclame. Ik weet niet wie dat een beetje gevolgd had. Dat ik een, een beetje opgezocht ja? eigenlijk. Dat is ja. een be maar die moesten ze dus ook gelijk weghalen. Dat was ook gelijk, werd er geschokt. Dat was eigenlijk een, een vredesreclame. Allemaal politie, <lacht> uniform. En ja. gaven ze die een drankje. Pepsi, Pepsi geloof ik. En toen brak de vrede opeens uit. Zo. En dat was eigenlijk.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 en met de mensen die je wederzijds kunt vertrouwen, weet je, mm. dan is het fantastisch materiaal, denk ik. Ja. Maar als je dit gaat gebruiken bijvoorbeeld om een politiek oordeel te gaan vormen over mensen die bijvoorbeeld uh, moeite hebben om aan al die punten te voldoen, dan denk ik van, ja, dat is jammer. Die, die punten moeten geen dogma's worden. Precies. Geen, geen, uh... Het is het heilige boek van uh, meneer Brownie. Daar in staat. Ja. Deze punten nou ja. moeten jullie aan houden. Zoiets. <lacht> <lacht> en dan nou, zal ja. het een libeto over je komen. <lacht> ja, ja. Ja, het zijn uh, uh, aandachtspunten of uh, ideeën die, uh, die mensen mogen oppikken... En, uh,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 Zij zeggen dat dit is zeker niet loopt niet het risico op uh, om een dogma te worden of zo. Nee, nee, nee. Nou ja, kijk, en, uh, uh, wat mij uh, bindt met het uh, libertarisme is zeg maar de gedachte he, dat uh, keuzes kunnen verschillen, uh, maar dat je die ander ook uh, die vrijheid gunt. Je kunt het er wel over hebben uh, uh, en, en zeggen van nou raag mij af van uh, hoe jij tot deze overweging komt.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 Ja, yeah. yeah. yeah. yeah. dus uh, nou wordt de stilte nog ongemakkelijker. <laughs> <laughs> <laughs> Hij zit te denken hoe diep die woorden wel niet ontzettend zijn. Oh! Ja. Well. <laughs> yeah. yeah. Maar ja, kijk, kijk, ik moet wel even zeggen dat we al een behoorlijk eind aan de lullen zijn. Ja, ja, het was ook een, uh, best wel een topic, ja, toch? Ja, zeker. We... Een heel boek doorgesproken. Ja, willen we er <laughs> nog iets aan toevoegen? Of zullen we zeggen: zal ik nu maar gewoon gaan afsluiten?